5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Duitsland verwacht dat er dit jaar anderhalf miljoen vluchtelingen het land in komen. Dat schrijft de Duitse krant Beeld op basis van vertrouwelijke overheidsdocumenten. Het aantal van anderhalf miljoen ligt flink hoger dan waar de Duitse regering eerder rekening mee hield. Tot nu toe was er sprake van 800.000 tot een miljoen asielzoekers die naar Duitsland zouden komen. De regering maakt zich zorgen over het grote aantal voorzieningen dat moet worden getroffen. De deelstaten en gemeenten hebben nu al moeite met het regelen van onderdak en sanitaire faciliteiten. De gemeente Amsterdam wil een vastgoedfonds oprichten waarin de kroonjuwelen van de binnenstad moeten worden ondergebracht. Dat schrijft de Telegraaf. De stad wil een publiek-privaat fonds oprichten dat historische panden in het centrum beheert. Het moet ervoor zorgen dat de huurprijzen niet te hoog worden... en dat de woonfunctie in het gebied wordt versterkt. Burgemeester Van der Laan zei eerder al dat hij bang is... dat rijke Russen en Chinezen de panden in de grachtengordel kopen. Buitenlandse kopers zien de gebouwen vaak als investering... en wonen er niet of nauwelijks. In Amerikaanse staat South Carolina zijn bij overstromingen... zeker vijf doden gevallen. In North Carolina kwamen twee mensen om het leven. South Carolina heeft de afgelopen dagen te maken met zware regenbuien. Volgens meteorologen gaat het om buien die eens in de duizend jaar voorkomen. In sommige plaatsen moeten mensen met boten uit hun huis worden gehaald en zijn scholen en universiteiten dicht. Het KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven vanwege dichte mist. De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve voor Noord-Brabant en Limburg. In de rest van het land is het zicht lokaal heel slecht. Ook de ochtendspits kan er last van krijgen. Volgens het KNMI lost de mist waarschijnlijk pas aan het eind van de ochtend op. Het weer mistig dus en het is overwegend bewolkt. Soms ook wat zon en overdag blijft het droog. In de avond kan er in het zuiden wat regen vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met. nu de nacht.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 It's enough to make kings and believe the best. Dit is CF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 Of the past that I remember to the day.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 No stress.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 Dat de! Staten.